Oh, yeah. I Told myself that you were Dex TV op kanaal 45 As any pot and tot without remorse For the minks said she, And the drinks you can see are hot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 Ditmen van zon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 Ik lijkt misschien maar moe, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh eh eh eh. Ik neem je mee, Ey, eh Ik neem je mee, eh eh Ik neem je mee, eh eh eh eh Ze dus denken dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb. Terwijl ik nu alleen maar denk wat zij is in de wereld zeg maar wat wat Tot zover het ritme van Zief via de kabel op 104.5